Vijf uur. Wat we met het NMS Journaal. Rond deze tijd wordt in Washington het rapport van speciaal aanklager Muller openbaar. Het onderzoek naar Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016. Justitie bracht eerder al een samenvatting naar buiten... die president Trump vrijpleitte van de samenzwering met de Russen. De Amerikaanse minister van Justitie Barr herhaalde Trumps onschuld vanmiddag... in de aanloop naar de presentatie van het hele rapport... Sommige delen van de bijna 400 pagina's zijn onleesbaar gemaakt. Minister Grapperhaus heeft hoge verwachtingen van de bodycams... die alle politieagenten dit jaar op hun uniform krijgen. Volgens hem schrikt dat onrust af... en hebben de cameraatjes in verhitte situaties een dempend effect. De politie heeft de afgelopen tijd proefgedraaid met de camera's. Volgens Grapperhaus hebben ze in bijna alle situaties waarin de politie optreedt... een belangrijke toegevoegde waarde... en kunnen ze helpen bij het leveren van bewijs. Grapprouw zei ook dat de privacy van burgers niet in het geding mag komen. De persvrijheid is wereldwijd verder afgenomen, zegt Reporters Without Borders. De internationale organisatie stelt de lijst samen op basis van zaken... als de hoeveelheid geweld tegen journalisten en de onafhankelijkheid van de media. Nederland is één plek gezakt en staat nu vierde op de wereldranglijst... van landen met de meeste persvrijheid. De daling komt onder meer door aanslagen op gebouwen van Panorama en de Telegraaf... Op nummer 1 van de lijst staat Noorwegen... op de 180ste en laatste plaats Turkmenistan. De KNVB gaat de voorlaatste speelronde in de Eerdivisie verplaatsen. Daardoor krijgt Ajax meer rust om zich voor te bereiden... op de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur. Dat betekent dat het programma van 28 april naar 15 mei verhuist. Het weer zonnig, 19 tot 22 graden. Vannacht helder en morgen weer veel zon. Minder wind dan tot 24 graden. Zaterdag kan het plaatselijk 25 graden worden. Dit was het NWS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de AMWB. Het is druk op de wegen in Nederland. Uh, ook in Noord-Holland is het wat drukker vanwege het lange paasweekend. Maar het loopt eigenlijk nergens echt uit de hand. Ja, misschien de 27 Almere, Utrecht, Breda. Tussen Hilversum en Hagestein, 17 kilometer en een half uur vertraging. Verder is het uh, wat drukker op de A4. Van Den Haag naar Amsterdam voor Schiphol, 10 minuten. En van Amsterdam naar Den Haag, tussen Hoofddorp en Hoogmade 9 kilometer. Zeker een kwartier vertraging. De a 6 Muiden lelystad 10 minuten extra tussen Knoop het Almere en Lelystad. De a 9 Almstolveen naar Den Helder, tussen Akersloot en Heiloo... vanmiddag 20 minuten extra. Nou, de A27 heb ik al genoemd. De 201 springt eruit, Hoofddorp-Hilversum... tussen Uithoorn en Meidrecht, 10 minuten. En de N208, de weg langs de Keukenhof. Nog altijd 20 minuten vertraging als je richting Haarlem rijdt... tussen Lisse en Hillegom. En dat was de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Dankjewel. Namens de OV-medewerkers en Sieren. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de muziekboulevard. Meer plezier met muziek en informatie. Weet wat hier leeft. Dit is ZFM.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 was a black day with clouds so unfriendly and gray Song. With clouds so unfriendly and so gray. But still there was love Yes, the love from above Just to lean on when sun Ik ben het tweede uur gestart met Queen. Too much love will kill you. En gevolgd door Sandra en Anders met You Believe. ZFM Matthäus Passion. Op Goede Vrijdag, 19 april, zendt deze zender ZFM Zandvoort... in het teken van Pasen, integraal de Matthäus Passion uit. Voorafgaand door Dolly Terperik een korte inleiding. De Matthäus Passion is een oratorium gecomponeerd door Johan Sebastian Bach... Het is een van zijn bekendste composities en een van zijn langste. De Matthäus Passion vertelt het lijden en het sterfverhaal van Jezus... conform het evangelie volgens Matthäus. De uitzending begint om twaalf uur en het duurt tot drie uur smiddags. Met na de inleiding de integrale uitvoering van de Matthäus Passion. Deze keer is gekozen voor de uitvoering van het Amsterdamse Barok Orkest... en koor onder leiding van Ton Koopman... Deze uit, uitvoering kenmerkt zich door het gebruik van originele historische instrumenten en kleiner qua bezetting dan tegenwoordig vaak gebruikelijk is. Voor de liefhebbers houdt het tekstboek en of de partituur bij de hand gedurende de uitvoering. Zfm Zandvoort is te beluisteren via de Zfm Zandvoort app, de 106.9 in de Ether, kabel 104.5 of www.zfm-zandvoort.nl NL. En u kunt ook nog op kanaal 40 digitaal bij Ziggo luisteren. Namens ZFM wensen wij u een heel fijn paasweekend. ...met The Wonder of You. Nou, applaus, dat krijgt hij zeker. Goed, we gaan de volgende, het volgende item... ...een beetje later dan u gewend bent... ...maar we gaan dat toch even doen. Golden ja, en dat is... Een ...I Wanna Be A Happy... ...een heel vrolijk plaatje van Technohead. Technohead was een Britse happycore... ...groep die in 1995... ...een grote hit scoorde met... ...Wanna Be A Happy... ...dat in Nederland, België en Duitsland... ...een nummer 1 werd... In het begin van de jaren 90 verhuisden ze naar Amsterdam of actief te worden in de happycore scene die op het moment in het stad in opkomst was. In 1995 scoorden ze een grote hit met Wanna Be a Hippie. En dat was een remix van de Nederlandse producers Flem en Abraxas. Goed, we gaan luisteren naar 'I Wanna Be Happy' Hippie van Technohead. Een lekker, heerlijk plaatje. Ik zou nog eventjes terugkomen op de paasfeesten van zaterdag 20 april... op de parkeerplaats De Zuid, bij de Vintage Het Zandvoort... is een makreelrokerij. De opbrengst is voor de Zandvoortse reddingbrigade. Ook op P-Zuid, dus parkeer Zuid, is van 10 tot 4 een kofferbakmarkt. Ja, en zo hebben we zondag 21 april... ook op de parkeerplaats De Zuid, ook op de Vintage Het Zandvoort... worden worst en vis gerookt en de kinderen kunnen meedoen aan een Paaspeurtocht en eieren schilderen. Paasrezes op circuit Zandvoort, daar hebben we het al over gehad. En verhalen in de duinen, daar hebben we het ook al over gehad. Dus er is genoeg te doen zaterdag en zondag. De eerste paasdag. Ja, en dan hebben we de tweede paasdag... de verhalen in de duinen... en dat voor het theatercollectief. En ik ga door met Bucksvis, Making Your Mind Up. ZFM ZFM. Ja, en we gaan een hele mooie draai van de Four Tops. Speciaal voor iemand. I can help myself. Of had je winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, vanochtend waren er enkele wolkenvelden aanwezig. En deze lokte lusten op. En dan waren het op wat sluierbewolking na. Enkele stapelwolken in de middag na zonnig. Kijk maar naar buiten. De maxima liep uiteen van 18 graden in het Waddengebied... tot lokaal 23 graden landinwaarts. De oostenwind was matig. In het Noordelijk Kustgebied vrij krachtig. Komende nacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 9 graden. De wind is oost tot noordoost en neemt af naar zwak tot matig. Morgen is het opnieuw zonnig en wordt het nog een graad warmer dan vandaag. Met een maximumtemperaturen van 19 graden in het warmere gebied tot lokaal 24 graden in het zuidoosten. De oosterwind blijft zwak tot matig en in het noordelijk kustgebied mogelijk rijkrachtig. Dus een prachtig paasweekend. Het waren de oude Cold Handings, met In My House. Ja, en dan gaan we over naar een, een hele mooie dame. Tenminste, vroeger was ze mooi. Ik weet niet hoe ze er nu uitziet. Je hoort er niet erg veel meer van, dat moet ik eerlijk zeggen. Maar mijn favoriete zangeres was het... Man, I, I Feel Like a Woman. Shania Twain. Let's go, girls. U kunt uh, elke vierde zondag van de maand aanschuiven bij Samen Doen voor spelletjes en creatieve activiteiten. De kosten zijn 5 euro, inclusief een eenvoudige broodmaaltijd. De eerste keer meedoen is geheel vrijblijvend en gratis. Speciaal voor Samen Doen rijdt de belbus ook op deze zondag. Informatie en reserveren. Telefoonnummer 5717373. En het is zondag 28 april... Van kwart over één tot vier uur middags. En de locatie is de blauwe tram. En dat is natuurlijk Louis-David's carré. Ja, en uh, ik heb afgelopen donderdag en vrijdag... Nee, woensdag en donderdag... <kijkt> heb ik samen met mijn vrouw en mijn zoon en mijn schoondochter... Bloemen zitten steken voor de bloemencorso, voor die corso-wagens. En uh, ja, <laughs> een en zaterdag gingen ze natuurlijk voorbij in Hillegom. En we vroegen ons eigen samen af... I can dance. Yeah. Mm -hmm. vraagt zich waarschijnlijk over waarom die, draait hij dat plaatje I Can Dance. Dat zal ik u uitleggen. Het was zaterdag heel erg koud. En achter ons was er een, een, een tent die al heel, heel veel plaatjes draaide. En daar gingen wij op dansen samen. Vandaar dat ik zeg I Can Dance. En ze waren helemaal gek van het plaatje dat heette De Kneu. En ik heb daar nog nooit van gehoord. En mevrouw had me even laten zien dat het een, dat het een vogeltje is. Nou, ik wist het echt niet. We gaan over naar wat anders. Voorstand voor van en de regio. Ja, het discoopprogramma van Circus Zandvoort. En het is tot en met 24 april. Wonderpark, 3D in het Nederlands, alle leeftijden. Vrijdag en woensdag om half 2. Nee, vrijdag tot en met woensdag om half 2. Gorgie, laatste week, 6 jaar. Vrijdag tot en met woensdag om half 4. En dan hebben we Green Book, donderdag, zondag, maandag en dinsdag om 8 uur. En het is 12 jaar. Dat Zwijgende Klassenzimmer. En dat is vrijdag, zaterdag om 8 uur, ook 12 jaar. En dan hebben we filmclub Simon van Kolm, Kappernumum... en dat is een Libanees jochie, klaagt ouders aan. En het is twaalf jaar en dat is woensdag om half acht. En verwacht wordt Kets, op zoek naar Cataponia. En het is 25, de 25ste april. En dan hebben we ook nog Baantje, het begin. En dat is 2-5 en dat is 2019. En dat is natuurlijk volgende maand. Kaartverkoop en over info www.cirkusantvoort.nl. Ja, en ik heb een hele mooie voor u. Ja, de zee, prachtige plaat van Rob de Nijs.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 Van jouw blauwe hoofd De DNRT-paasrezers van 20 en 21 april zullen bolstaan van het autosportspektakel. De wedstrijden worden verreden door de klasse DNRT en de breed sportseries. De toegang tot de DNRT-paasrezers is gratis. Duinen, hoofdtribune en paddock zijn vrij toegankelijk. Toeschouwers die met een auto komen kunnen voor 6 euro per voertuig op het parkeerterrein achter de hoofdtribune parkeren. Locatie... Circuit Park Zandvoort, burgemeester van Alverstraat 108. En de website is www.circuitparksandvoort.nl. Ja, en dan zeg ik bij mezelf, wat leven wij eigenlijk in een mooie wereld? Laten we in godsnaam er zuinig op wezen. green, Red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 je, wil ik graag dit uur, deze twee uur, afsluiten. Ik wens je hele fijne paasdagen. Mooi weer, want dat wordt er zeker. En ik hoop tot heel gauw.